9 uur, Juris Stubinitsky met het NOS-journaal. De Australische regering wil een belasting invoeren op de uitstoot van CO2. De 500 grootste vervuilers moeten 23 Australische dollar ruim 17 euro gaan betalen voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Volgens premier Gillard is deze belasting nodig om te kunnen voldoen aan de internationale milieuafspraken.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 In Groot-Brittannië is de laatste editie verschenen van de krant News of the World. Op de voorpagina staat de kop thank you and goodbye. De tabloid verschijnt na 168 jaar voor het laatst vanwege een afluisterschandaal. De krant zegt spijt te hebben van de afluisterpraktijken, maar is ook trots op de vele primeurs. Van de laatste editie zijn 5 miljoen exemplaren gedrukt, het dubbele van een normale zondag. De opbrengst gaat naar goede doelen. De Wageningen University gaat door met het onderzoek naar het aantal insecten dat in het verkeer wordt doodgereden. Anderhalve maand geleden lanceerde de universiteit de Splash Teller. Automobilisten werd gevraagd om door te geven hoeveel geplette insecten ze na een autorit op hun kentekenplaat vonden. Uit de eerste gegevens blijkt dat dat er gemiddeld één per vijf gereden kilometers is. De meeste insecten worden doodgereden in Zeeland, de minste in Gelderland. Volgens een ruwe eerste schatting van de Wageningen University... worden jaarlijks in het verkeer in Nederland mogelijk 1600 miljard insecten gedood. Het weer, veel zon, maar ook stapelwolken... die vanmiddag in het oosten kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in Nederland. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... kunnen kinderen tijdens de zomervakantie een echte archeoloog zijn. Op een nagebouwde opgraving leren ze spelenderwijs over eeuwenoude voorwerpen... en kunnen ze in één dag hun archeologendiploma halen. Meer weten? Kijk op rmo.nl. Kom vandaag of deze week naar Space Expo's Ruimtefestival... Kinderen worden samen met Flip de Beer astronaut, lanceren waterraketten of ze stappen in de astronautentrainer en ervaren geen boven en geen onder tijdens een duizelingwekkende rit. Ook kunnen ze deelnemen aan de Zonneauto-race met de kleinste zonneauto's ter wereld. Space Expo in Noordwijk is dagelijks open. Kijk op space-expo.nl. Omniversum in Den Haag is ook deze zomer ronduit spectaculair. Reis mee naar de kleurrijke onderwaterwereld. Maak een reis rond de wereld of ga op zoek naar het hart van de storm in Tornado Alley. Kijk op omniversum.nl voor het overzicht en de aanvangstijden. Tijdens de zwoele zomer in het kruller Museum is er theater, muziek, dans, literatuur en veel kunst in de beeldentuin. Zondag 10 juli, om 2 uur, vertelt restaurator Kate van Lokeren Campagne alles over het verzorgen van beelden in de tuin. Meer informatie op kmm.nl. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het Lekkerweg in Eigen Land. Nog een uur lang natuur en milieu op Radio 1. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. De weg van de meeste weerstand wordt toch aangelegd. Vijftig jaar en vijftien verkeersministers lang duurde het gestegel En nu is de kogel door de kerk. De verlengde A4 komt er dwars door natuurgebied midden Delfland. Met dank aan Camille, ik sta weer in de vuil Eurlings... die tijdens zijn ministerschap flink de vaart erin zette. Wij gok een vaart van zo'n 130 km per uur. Meer wegen leiden tot meer verkeer. En de asfalteerwagens staan al klaar... om nog meer van dit natuurgebied te confisceren. Zoals het doortrekken van de A13 naar de A16... en de Blanke Burgtunnel. En juist in dat gebied is het dier te horen dat u nu hoort. Het heel zeldzame woudaapje. Geen zoogdier maar een kleine bruine reiger. Het broedgebied van het Wouddaapje, de Alkeet Buitenpolder... ligt vlakbij het geplande trajet, traject van de Blankenburgtunnel. Rond 2007 broeden er nog maar 10 tot 30 paardjes in Nederland. Door vervuiling en het verdwijnen van Rietland... is er bar weinig geschikt broedgebied overgebleven. En was Camille Eurlings nog verkeersminister? Melanie Schultz van Hagen is minister van Infrastructuur en Milieu. Eind dit jaar beslist zij over de verdere toekomst van Midden-Delfland... en dus over de toekomst van het Woudaapje. Haar persoonlijke profiel op de website van de Rijksoverheid belooft weinig goeds. Wij citeren. Ik wil nog meer vaart brengen in het verkeer op de weg. En, zo zegt minister Schultz ook, dubbele punt... mobiliteit en milieu horen bij elkaar. Tja, zeg dat maar tegen het Woudaapje als die weer een ander heen komen moet gaan zoeken. U hoorde de eerste variatie op het lied Trokkene bloemen... uit die schöne müllerien van de Oostenrijkse componist Frans-Peter Schubert. Welkom in tuinreservaten.nl Drinkwaterbedrijven wijzen er vaak op. Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin... want die kunnen doorcijpelen naar het grondwater... En dat grondwater moet ontdaan worden van het gif voordat het weer uit de kraan kan stromen. In Noord-Brabant houdt het drinkwaterbedrijf in samenwerking met het Centrum voor Landbouw en Milieu een speciale campagne. De actie Schoonwater, waarbij onder de bewoners een prijsvraag is gehouden voor de beste milieuvriendelijke tuintip. Die prijsuitreiking gaat zometeen plaatsvinden, maar eerst willen we nog wat meer weten over die campagne. Peter Leenissen van het Centrum voor Landbouw en Milieu, Schoonwater voor Brabant. Wat houdt dat in? Dat is een project dat loopt in elf gebieden in Brabant. Onder andere hier in Budel. En daarin werken wij samen met, met boeren, gemeenten, maar ook met niet-landbouwbedrijven. En met burgers om uh, het uh, grondwater schoon te houden. Dat is heel belangrijk, want in die elf gebieden wint Brabant water eigenlijk het grondwater. Om daar drinkwater van te maken. En dat drinkwater uh, moet natuurlijk schoon zijn uh, voor ons allemaal. Dus geen uh, bestrijdingsmiddelen gebruiken in de tuin? Nee, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken in de tuin. Dat is ons, uh, ons streven en dat hebben we met deze actie ook duidelijk willen maken aan de 22.000 bewoners die dus in deze gebieden uh, wonen en uh, tuinieren. En wij vinden, uh, als je in zo'n gebied woont, heb je een speciale verantwoordelijkheid en moet je dus ook zeker geen uh, bestrijdingsmiddelen gebruiken. En we zijn blij dat ja, verschillende bewoners dat ook uh, serieus nemen en doen. Ja? ja. Um... Namens de actie Schoon Water hebben wij met drieën Rob, Stefan en ik als ambassadeur op mogen treden. Er is een winnaar uitgekomen. De winnaar is Janine Kallen, zoals hier op de check staat. Maar ik denk dat jullie met tweeën zijn, want meneer Kalle zal ongetwijfeld ook meegedaan hebben. Uh, u bent als uh, prijswinnaar uit de bus gekomen vanwege het feit dat u op een biologische manier uh, zonder chemische bestrijdingsmiddelen uh, een paar prachtige tips hebt gegeven. Tips waarbij geen leidingwater gebruikt wordt, wat, wat bij ons al uh, heel zwaar meewoog. En een tip waarbij uh, regenwater op een of andere manier opgevangen wordt en weer hergebruikt wordt in uh, drogere periodes. En zodoende uh, ja, denken wij dat het water niet vervuld kan worden. Mevrouw, van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. U Meneer, Van weer feliciteerd. Mevrouw Janine Kalle, een waardescheck van 500 euro voor een, een tuintip. was het eigenlijk? Hè? Nou, we hebben een paar opvangbakken en, uh, voor water. regenwater dat we opvangen. En alles wat gesnoeid wordt, gaat door de hakselaar. En het, dat hakselspul, dat uh, komt in de tuin terecht. En dat houdt het water weer vast. Het is uh, een check voor een tuincentrum hè, om te besteden. Ja. 500 euro. Ja. Ja, ik heb de keuze al gemaakt bij welk tuincentrum. Niet zeg hoor, is reclame. Nee, <laughs> nee maar dan kan wel besteed worden aan, aan gereedschappen... maar ook aan, aan levend materiaal. want het is ook maar net... Uh... Ja. Ja, kijk, wat hoor, maar... dat, uh, dat doe ik eigenlijk. Mooi, altijd nee. plukken. Ja. Ja, dus, maar niet besteden aan uh, gif? Nee, niet besteden <laughs> aan gif. Fons ja, nee. van Houten, u bent, u bent uh, docent hè, op, uh, bij een hoveniersopleiding? Ja, helikonopleidingen. Ja, in En de, de, de, de, bos. de bos? Ja, klopt. Ja. En twee, twee studenten van je, ja. Rob en Stefan. Jullie hebben net de prijs uitgereikt uh, met z'n allen. Um, hoe zit dat in de hoveniersopleidingen? Wordt daar uh, geleerd dat je zo weinig mogelijk of liever helemaal geen gif gebruikt? Uh, dat is standaard. We hebben in onze opleidingen tegenwoordig ook uh, de gelegenheid aan leerlingen... Uh, de spuitlicentiecursus kunnen gaan volgen. De spuitlicentiecursus? Ja, dat ze dus in, uh, in bezit gaan komen van een uh, licentie... om te mogen werken met chemische beschrijvingsmiddelen... Hebben ze die licentie niet, dan uh, mogen ze bedrijfsmatig niet werken met chemische bestrijdingsmiddelen. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, voor bedrijfsleven vaak wel een must dat de leerlingen die afstuderen dat hebben. Hebben jullie al die licentie? Ja. Uh, ja. Ja. Ja, ja. ja, we hebben de basislicentie. Hebben, en uh, ja, je hebt daarvoor cursussen uh, gevolgd met uh, strenge regels uh, die, waarvoor je het mag gebruiken. En wat is dan zo'n strenge regel? Uh, je moet overal opletten dat je nergens... Uh, Gif gebruikt de verkeerde plekken en de verkeerde toepassingen van een bepaalde soorten gif. We staan we hier in de tuin van uh, meneer en mevrouw Kallen in Budelschoot. Als je nou zo eens om u heen kijkt, uh, wat, wat, wat is het? hoe zou je deze tuin willen typeren? Nou, een beetje parkachtig. Met daarin ook een behoorlijk sortiment, uh, dus waarbij een, uh, een eigen insteek naar de invulling van een tuin uh, duidelijk uh, uh, tot uiting komt. Het, midden, het is eigenlijk een groot grasveld in het midden, Langwerper. Jawel, maar Langwerper, diepgang erin, uh, kijklijnen ja. erin, volwassen ah. materiaal erin, uh, bodem. Met je Engelse erin. landschapsstijl? Ja, daar komt hij een beetje in over, ja. Ja. ja. Met een stukje sortiment erin. Een stukje wat? Sortiment. Wat is dat? Ja, een een, een schaal aan verschillende plantensoorten. Laten even kijken. Ja, dat gaan we doen. <laughs> Jullie bevrijden vrij diepe tuin. Ja, als je het allemaal bij moet houden, dan ben je wel uh, een hele week bezig. Hoeveel meter is dit? Nou, alles bij elkaar is het uh, 2400 vierkante meter. Zo. Dat is niet niks, hè? En dat allemaal zonder schoffel? Zo? Ja, alleen maar plukken. Alleen maar plukken? Ja. Maar ja, als je goed kijkt, kun je bijna niet schoffelen hier. Het staat helemaal vol. Ja, het staat vol. <laughs> dus ze zijn al op een goede methode bezig om te zorgen dat zomers de grond nagenoeg bedekt is met. Uh, uh, ja, ...gecultiveerde gewassen en dan is er weinig schoffenwerk aan. En in het zal die tuin redelijk groen zijn... ...maar ook alweer wat, wat minder gevuld als nu. En in het hoef je niet schoffen, want daar heb je geen onkruidgroei. Uh, terug naar de studenten. Ja, zo hoort het, hè? Ja, dat is de beste methode natuurlijk om het onkruid te bestrijden. Als je de tuin nou als uh, tuinreservaat uh, wil inrichten... ...zoals we met vroege vogels mee bezig zijn... Uh, ja, ...dan hoort dat er toch eigenlijk ook bij, hè? Geen gif gebruiken. Ja, geen gif is gewoon het beste heel het milieu. Zo hou je ook de meeste beesten en uh, mooiste planten over. En wat dan? Plukken zoals uh, Janine Kalle doet? Ja, plukken is natuurlijk altijd het beste. Je kunt natuurlijk ook schoffelen. Het is minder werk, maar ook minder uh, goed of minder voor het onkruid dat het weer sneller terug is. Ja, hoor ik al mensen denken die dit nou horen: van... Uh, tussen mijn stoeptegels dat groen, dat ga ik niet allemaal met de hand weghalen. Nee, ja, dat is natuurlijk al beter. maar Je kunt natuurlijk ook borstelen. Maar dat heeft, dat groeit, dat komt met een weer staalborstel? Weer, bijvoorbeeld. Dat komt weer sneller terug. Dus de, uh, blijf je bezig. Je moet het met wortel en al uittrekken. Dat is het beste. Dan komt het minder snel terug. Heb jij nog een belangrijke tip? Ja, voor bestrating. Uh, je kunt ze uh, wekelijks vegen. Dat uh, de onkruidzaden al uh, voordat ze een kiemen van hun uh, stoep af heeft. Elke week even je stoepjes schoonvegen met de ja. bezem. Ja. Peter Leendersen. Nou geldt dat natuurlijk niet alleen voor het grondwater. Hè, dat je geen gif moet gebruiken. Eigenlijk moet je gewoon helemaal geen gif gebruiken. Het is het beste om, uh, om helemaal geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Uh, want bestrijdingsmiddelen kunnen altijd uh, neveneffecten hebben, zoals we dat dan noemen. Het kan neveneffecten hebben op grondwater, dat hebben we besproken. Maar bijvoorbeeld ook op, uh, de sloot, op, de, op het leven in de sloot. En daar leven vissen, uh, daar leven algen, daar leven watervlooien. Nou, die wil je ook uh, houden daar. En uh, ja, ook neveneffecten op, uh, op de natuur zijn er, kunnen er ook zijn. De Sunflower Slow Rag van de Amerikaanse componist Scott Joplin. Het werd uitgevoerd door de Royal Ballet Orchestra. Met de chif en de Vink op onze buitenmicrofoon hier in Schaveland. Groen als gras, zo heet onze zomerserie over jongeren die zich inzetten voor het milieu. In deze aflevering Christian Maats, de bedenker van de OAT Shoe. Je denkt er misschien niet bij na, maar de meeste van onze schoenen zijn schadelijk voor het milieu. Plastic veters, giftige lijm en chemische verfstoffen maken onze stappers verre van duurzaam. Dat kan beter, dacht Christian En hij bedacht de biologisch afbreekbare schoen. Na een verloop van tijd kun je hem gewoon in de compostbak doen. Of begraven in je tuin. Als een uh, ware Cinderella gaat verslaggever René Koger kijken of de milieuvriendelijke schoen ook haar past. Ik heb hier mijn uh, Allstar En ik heb hier jouw schoen. De Shoe. Wat is nou het verschil? Um, nou ja, naast het uiterlijk natuurlijk. We zien ze al naast elkaar staan. Um, wat, wat veel mensen zeggen, bijvoorbeeld die, deze All Star, uh, is toch ook van stof? En uh, is het niet rubber? Is dat ook niet allemaal afbreekbaar? Ja. En dat is dus niet zo. Het grootste verschil eigenlijk um, is dat bij normale schoenen heel veel lijm wordt gebruikt. En bij onze schoenen wordt er helemaal geen lijm gebruikt. En lijm is nou juist een heel erg uh, schadelijke stof voor, uh, voor het milieu. En daarbij zie je dat de veters zijn, uh, vaak van plastic zijn gemaakt. Veteroogjes zijn van metaal gemaakt, wat natuurlijk niet afbreekt. Soms zit er uh, nikkel in, bijvoorbeeld, wat slecht is voor het, uh, voor het milieu. En het, uh, het rubber uh, van, uh, van jouw schoen, dat is een rubber die waarschijnlijk niet een ecologische rubber is. Dat, dat wordt behandeld uh, met stoffen om het zo te krijgen zoals het is en om het slijt vast te krijgen, et cetera. Oké, okay, je zegt lijm, die zit niet in jullie schoen, maar hoe blijft hij dan uh, aan elkaar? Ja, het is, dat is een hele grote uitdaging geweest. Um, hij is eigenlijk echt helemaal in elkaar gestikt. Dus normaal gesproken um, plak je de patronen op elkaar en dan pas ga je stikken. En dat maakt het ook makkelijker en goedkoper natuurlijk voor de dames en heren die die, die schoenen stikken. Maar ze hebben het heel goed gedaan. En uh, ja, ze hebben, toch, ze hebben het aangekund. Ik zie je toch ja, een hele mooie onderkant eigenlijk. Hè? Het is een soort, soort bomenpatroon. Dat lijkt wel erg op plastic. Het is ook eigenlijk plastic, alleen het is een biologisch afbreekbare plastic. Dus dat betekent eigenlijk dat het getest is. Uh, een bepaalde hoeveelheid van deze plastic... kan in een ideale compostomgeving binnen zes maanden voor 90% of meer afbreken. Uh, dus onder de grond wordt het volledig omgezet in, uh, in compost. En dan komen de bloemen uit, toch? Ja, er zit, uh, we hebben dus uh, zaadjes in de schoen gestopt met het idee van... Nou, als je ze dan begraaft dan wil je er eigenlijk ook wat voor terug. Dus hoe cool is het dan als je wat bloemetjes daaruit kan laten groeien? En die zitten in de tong uh, verwerkt. Er zit een kaartje, dat noemen we de seed sheet. Ik ga even openen nu. Als je het tegen het licht houdt, dan zie je kleine spikkeltjes in, oh, ja. in dat papier. Mm -hmm. En dat zijn de zaadjes. Dus dat is een wildboeket. Het zijn uh, zes of zeven soorten wildbloemen. En uh, dat kaartje kan je dus bij de, bij de schoenen begraven. En dan groeit er binnen, binnen een paar weken een mooie wildboeket uit je, uit je schoenen. Ik ben benieuwd of ze ook een beetje lekker zitten. Ik ga ze even proberen. Oké. Okay. Ja, loop eens een rondje. Nou, hij zit lekker stevig, moet ik zeggen. Het loopt uh, best, wel, ja, best wel verend eigenlijk. Beetje zoals mijn eigen Allstars. Ik denk dat ik ze aanhoud. Uh, Oké, okay, dat is goed. Kunnen we even afrekenen? Nee. Die zijn best wel duur hè, die schoenen. Um, ja, nou ja, wij zeggen natuurlijk voor wat je ervoor krijgt zijn ze helemaal niet duur. Maar ze zijn uh, iets duurder dan, uh, dan de gemiddelde niet-ecologische concurrent, dat is zeker zo. Nou, je kan er wel drie paar alzaars verkopen volgens mij. Ja, maar ja, dan, dan schaadt je natuurlijk ontzettend het milieu ook. Dat is waar, ik voel me elke dag schuldig. Ja, je koopt er een goed gevoel mee, kan je bijna zeggen. En een boeket bloemen, gratis erbij. Zullen wij eens even naar buiten gaan? Ja, we hebben um, bij Tom's Skateshop hier in Amsterdam... hebben we in de etalage een paar schoenen uh, begraven. Dat is al, denk ik, een maandje geleden. En we hebben laatst weer, zijn weer even langsgelopen en die zijn al lekker aan het afbreken. Dus dan kan je zelf kijken hoe, ze, hoe de schoenen erbij staan... als ze een maandje onder de grond zitten. Nou, kijk, hier rechts, uh, hier rechts is Tom's Skateshop. En uh, hier hebben we de, de etalage ingericht... Zo, so, wat zit er allemaal in? Ja, <laughs> ja, we hebben een hele grote bak met, gewoon met aarde gevuld. En, uh, ja, en je ziet dus al die schoenen uh, ertussen. En we hebben geprobeerd een beetje ja, die schoenen in een hol te, te houden... Zodat ze, wel, he, zodat ze tegen het raam ook te zien zijn, anders, anders zitten ze helemaal onder de aarde. Maar nu, ja, nu zie je best wel goed dat ze al echt uh, aan het schimmelen en aan het afbreken zijn. Even kijken hoor, want ik zie hier dus één schoen... en die zit echt allemaal overdekt met schimmel en zo. Ja, ja, het is echt al. Het is al volop aan de gang. Je ziet ook een beetje. Die worteltjes een beetje erop gelegd. Met, uh, om, om het een beetje een holletje te maken. Je ziet ook allemaal beestjes zijn er gaan leven. En je ziet allemaal sporen en worteltjes. Ja, ik geloof het eigenlijk niet. Maar <laughs> het blijkt toch echt waar te zijn. <laughs> het gebeurt echt. Het ja. gebeurt echt. Het is voor ons ook te leuk om, om elke week even hier binnen te stappen. En te kijken hoe ze erbij staan. Ja, maar die zol die, die zie ik nog niet echt uh, composteren, hoor. Nee, die, die gaat nog niet heel hard. Hè? Je ziet alleen wat een beetje schimmelsporen zie je erop en wat, en wat vlekken en zo. Maar ik denk ook wel dat dat een tijdje duurt, hoor. En, uh, die dingen zijn natuurlijk eigenlijk gemaakt om in ideale compostomstandigheden af te breken. Nou, en, dan, en dan moet je denken aan gewoon de binnenkant van een compostoop. is uh, 50, 52 graden, er zitten allemaal microben in. En in normale potgrond uh, duurt dat een stuk langer. Maar uiteindelijk breekt het helemaal af. Het moet natuurlijk ook niet afbreken terwijl je aan het lopen bent of zo door, door nee. de regen. Nee, precies. En dat is ook wel een angst van veel mensen hoor. Die vragen ook, van, ja, als ik nou uh, een boswandeling maak in het regent, loop ik dan aan het einde van, uh, van de wandeling op, op mijn blote voeten. Ja, inderdaad, ze moeten, wel, ze moeten wel een beetje heel blijven. Ja, dat heeft dus 2,5 jaar geduurd voordat we de mallenmaker voor de zool gevonden. Voordat we de mevrouw in Italië hadden gevonden die die schoenen ook wilde maken. Want Heel veel mensen zeggen, ja, euh, of ze zeiden, ja, dit kan niet. Ik weet niet wat je in, in je hoofd haalt, maar van stof en zonder lijm. En, dat is onmogelijk, vergeet het maar. Nou, uiteindelijk hadden we die mevrouw in Italië gevonden. Die vond het wel een uitdaging. En die maakte zelf als groene zonder lijm, alleen dan van leer. En leer is dan weer heel anders dan stof. Dus zij zei op een gegeven moment ook van, ja, maar Christian... Kunnen we niet een beetje lijm gebruiken? Een beetje, je, je, hebt ook, je hebt ook lijm op waterbasis, kunnen we dat dan niet gebruiken? Nee, ja, er zit PU in, dat is ook weer niet goed. Ja, PU, polyurethaan, dus uh, breekt in ieder geval niet af. Uh, dus ze dachten, ja, nee, ja, dat moet hier wel toch wel streng zijn. Zij werd op een gegeven moment ook gek van. Ik zei de hele tijd tegen haar, Anna, no glue, no glue. Maar Christian, glue. No, no Anna, no glue, no glue. Ah, oh, it's difficult. Yes, yes, but no glue, no glue. Nou, uiteindelijk is het er gelukt. En toen naar Bulgarije, dan hadden we de fabriek gevonden. Waar we dan weer gingen vertellen van ja, we willen een duurzame en afbreekbare schoen maken. En die wilde het eigenlijk ook wel proberen. Ja, je krijgt de hele dag wel tegenslagen of problemen op je bord. En, en je moet gewoon de hele dag bezig zijn met ja, je focus houden op wat je wil en doorgaan. En, uh, en, en gewoon maar die problemen oplossen en hopen dat het goed gaat. Die naam, waar, waar staat dat nou op? Ik zie, Het is eigenlijk een uh, oot, een o en een driehoekje en een plusje. Of? Ja. ja, rondje, driehoekje, plusje is het eigenlijk. Ja. En De cirkel staat voor, voor eenheid, de driehoek of delta staat voor verandering... en de plus staat voor verbetering, heel simpel eigenlijk. En, en dan oot als een ootmiel is ook nog een soort van knipoog... naar toch een beetje de geitenwolle sokken duurzaamheid, weet je wel. Maar dan op een hele andere manier uh, vormgegeven. Dit was van de Duitse componist Joseph Lebach. The First Bouquet, uitgevoerd door pianist Lars Rooks. En de oplettende luisteraar heeft het misschien inmiddels een beetje door. Onze muziek samensteller uh, Re Reynald Ruiter... die uh, uh, heeft een soort van thema aan deze uitzending gegeven. Het zijn allemaal ja, uh, nummers met bloemen in de titel. Zo hadden we inderdaad al was Bloemen Treumen. We hadden de Sunflower Slow Rag En zo zullen er nog een aantal uh, bloemen voorbij komen in deze uitzending. En dan nu het nieuwsoverzicht. Ja, kijk. Krui. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. En daar zaten we op te wachten op onze mooie nieuwsoverzichtse jingle. Na de succesvolle Urgenda-actie, Wij Willen Zon... om zoveel mogelijk mensen goedkoop te voorzien van zonnepanelen... is deze week een nieuwe campagne gestart. Iedereen een zonneboiler, zo heet de actie. De boilers zijn gemiddeld de helft goedkoper. Directeur Marjan Minnesma van Urgenda... De meeste mensen die warm water opwekken, doen dat met gas. En het zal op je gasrekening ongeveer tussen de 15 en de 20 procent schelen. Nou, als je puur kijkt naar de, de, de zogenaamde hardware, dus de boiler zelf, dan zou je het in drie jaar terugverdiend hebben. Als je kijkt naar de installatiekosten erbij en dat soort zaken, dan zit je tussen de drie en de vijf jaar. Een beetje afhankelijk van hoe groot het systeem je nodig hebt. Want een klein systeem is bijna 1800 euro. En als je, zoals ik zelf vijf mensen in het huis hebt, dan kost het ongeveer 2500 euro. En dat is dan inclusief de installatie, de nazorg en alles wat erbij hoort en BTW. Als je al een ketel in huis hebt, gaat het dan aan je voorbij? Nee hoor, want de meeste mensen hebben wel een cv-ketel in huis, maar niet een zonneboiler. En je kan gewoon je cv-installatie blijft staan en de zonneboiler komt er dan naast te hangen. En op het moment dat de zonneboiler genoeg warm water heeft door de zon opgewekt, dan gebruik je gewoon het warme water van je zonnesysteem. En dan slaat de cv-ketel niet meer aan om het water te verwarmen. En op het moment dat het heel veel dagen koud weer zou zijn geweest, dan gebruik je gewoon je cv-ketel. De zee. Amerikaanse onderzoekers hebben in de stille oceaan stukjes plastic gevonden in vissen op een kilometer diepte. Naar schatting zijn zeker 9% van de grotere vissen in dit gebied het slachtoffer van de zogeheten plastic soep, de Venusbelt in zee. Vooral in de magen van lantaarnvissen werd het afval aangetroffen. Verontrustend, want deze dieren spelen een enorm belangrijke rol in de voedselketen, al dus de wetenschappers. De onderzoekers vinden het zorgelijk dat de vervuiling... inmiddels is doorgedrongen tot grote diepte in de stille oceaan. 9% is volgens hen nog een onderschatting. Het vermoeden is dat veel van de vissen plastic in hun lijf hebben... en er zelfs aan sterven. Klein Rut. De onweersbuien van vorige week dinsdag... zijn niet alleen te zien geweest op de weerkaartjes... Ook het landelijk meetnet Vlinders van de Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek laten na die dag een dipje zien in het aantal vlinders. Het was toen erg warm en daarom zaten veel vlinders vlak voor de bui nog hoog in de bloemen. Door de regen zijn er vervolgens veel vlinders gesneuveld. Gelukkig is volgens Chris van Zwaai van de Vlinderstichting zo'n dip door slecht weer niet meteen een drama voor de verschillende vlindersoorten. Nou, het is natuurlijk wel een probleem voor die vlinders zelf, want die zijn er dan natuurlijk niet meer. Kunnen ook niet meer deelnemen aan de reproductie die vanaf dat moment natuurlijk doorgaat. Maar of het nou erg is voor de populatie, dat geloof ik eigenlijk niet zo. Vlinders zijn insecten, die vliegen in het algemeen een flinke aantal rond. Die planten zich ook behoorlijk snel voort. En je ziet eigenlijk ook al tot gedurende de week alweer volop nieuwe vlinders uit de pop kwamen... En eigenlijk de gestorven vlinders uh, gingen van vangen. Ik denk dan ook dat dit een, een klein effect heeft. Dat we ook zeker zullen zien. Maar dat we er over een jaar al niks meer van merken. Dit soort kleine calamiteiten door slecht weer. Zie je die nu de laatste jaren vaker optreden door uh, het veranderende klimaat? Uh, nee, eigenlijk uh, zien we dat niet op deze manier. Uh, het gebeurt wel dat er, uh, het weer heeft een duidelijk effect en, heeft. Uh, en, Twee weken regen heeft ook een, een duidelijk negatief effect op, op vlinders. Maar het is niet zo dat het nu de laatste jaren vaker gebeurt dan vroeger. Of in ieder geval zien wij het niet. Beestachtig. De drie banken die het meeste geld uitlenen aan Nederlandse varkenshouderijen, Rabobank, ABN AMRO en ING, doen te weinig om de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren. Dat staat in een rapport van de eerlijke bankwijzer van onder andere Oxfam Novib en Milieudefensie. Alleen de Triodos Bank en de ASN krijgen het predicaat goed, omdat ze geen geld lenen aan bedrijven die de varkens in te krappe ruimtes houden. De drie grote banken spreken de varkensbedrijven wel aan op dierenwelzijn, maar dat leidt tot nu toe nog niet tot ruimere stallen. Volgens de onderzoekers zouden RABO, ABN en ING voorwaarden over de huisvesting moeten opnemen in de contracten die ze met de boeren sluiten. Nieuwe natuur. Regelmatig worden er nieuwe schimmels ontdekt. Niks bijzonders dus. Ze zaten destijds zelfs op de ruitjes van ruimtestation Mir. Maar onlangs werden twee wel heel bijzondere soorten aangetroffen. Ja, een daarvan die blijkt in staat om de temperaturen... en de agressieve schoonmaakmiddelen van een gemiddelde wasmachine te overleven. Een afwasmachine, staat die? Ja, afwasmachine, ja. Volgens schimmelonderzoekers kan vooral de schimmel uit de afwasmachine... erg vervelend zijn, misschien ook wel die uit de wasmachine. Bijvoorbeeld voor mensen met taaislijmziekte. Ze benadrukken dat het geen gemuteerde bekende schimmel is... maar een nieuwe soort die gewoon tot nu toe nog niet was beschreven. Naar schatting leven er 1 miljoen verschillende schimmelsoorten op aarde. En daarvan zijn er nog maar 80.000 bekend. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Las campanas del Amencer uit het ballet El Amor Brujo van de Spaanse communist Manuel de Falla. In het Kromslootpark, een natuurgebiedje aan de rand van Almere, kun je sinds een paar weken bijzondere beesten zien. Staatsbosbeheer heeft drie, drie alpaca's ingezet om een kudde schapen te beschermen tegen opdringerige vossen. Rob Buiter is gaan kijken bij deze Zuid-Amerikaanse wollige waakhonden, samen met boswachter Herman Haken. Je ruikt de berenklauw. Ja, dat, uh, je ruikt het en je ziet het overal in de bermen. Uh. Ja. Wij lopen nu op een dijkje van het Kromfondpark. Op een paadje wat in het verleden nog gemaakt werd door de maaimachines. Waar inmiddels uh, de schapen ingezet worden. Om de berenklauw weer van dit paadje op te knappelen. Maar wat is dat met die schapen dat ze uh, zo uh, verzot zijn op berenklauw? Ja, zelfs weet ik het niet, maar Ze vinden ze gigantisch lekker. We zijn met deze proef vijf jaar geleden begonnen. Dit gebied is ongeveer 180 hectare groot. Ehm, um, was toch voor, ik, voor 40% gegeven van de reuzenbeerenklauw. Als je alleen maar berenklauw hebt, is het natuurlijk een heel eentonige vegetatie. Ja, ja plus dat als je met je, je blote benen tegenaan loopt, ja. dan heb je gewoon dikke brandwonden. Ja, dat, dat klopt. Uh, dit, dit gebied is opengesteld, er lopen wandelpaarden doorheen. En als de wandelaar of de bezoekers hier rondlopen, is het natuurlijk tevens een gevaarlijke plan. Als je met zo'n plant in aanraking komt, heb je de kans dat je zelfs 20 tweede graad verbranding kunt krijgen. Ja, dus het is een is heel serieus la... ja. heel serieuze plant waar je er toch mee om moet gaan. Maar goed, vandaar dus de schapen, die vinden ze lekker. De schapen die vinden ze ja. super lekker. Maar waar ze niet tegen kunnen is tegen vossen. Tegen vossen vinden ze natuurlijk niet leuk. En de eerste periode, om de eerste vijf jaar terug, toen we daarmee begonnen, denken wij, wat het is natuurlijk moeilijk te meten, dat we toch wel 60 tot 70 lammer verloren zijn. Ja, door de vossen. En Kijk eens wat we zien daar in de verte. Onze bewakers. Die kijken al heel nieuwsgierig. Ah, kijk kijk, Dat, en, daar zie je wat indringers. Er ligt een, uh, een kleine kudde onder een boom in de schaduw. Nou. Ja. Met daarnaast uh... een heel raar schaap. Ja. De alpaca is een, uh, een beest wat van oorsprong uit Peru komt. En daar werd die, die, die gebruikt voor de wolindustrie. Het is een heel kostbaar beest. En die past uh, inmiddels als een soort schaapzetter op onze schapen. Als uh, de schapen wakker worden en de lammetjes uh, die worden inmiddels ook weer wakker. Dan gaat hij met zijn lange nek, kijken hier overheen. Zijn allemaal beesten nog in, in het veld? Zijn ze er allemaal nog? Is er misschien nog een vos in de buurt? Zal ik die nou even verdrijven? Ze zijn echt waaks? Echt waaks. Dan kun je Zullen we wat dichterbij ja. kijken? Ik weet niet hoe hij op ons reageert. Je leert uh, uit de dierentuin en uit de kinderboerderij altijd uh, dat uh, lama's waar de, de, de alpaca natuurlijk aan uh, verwant is, uh, ja, ja, dat die... je daarvoor moet uitkijken dat ze spugen. Maar ja. uh, Ik weet niet wat deze met mensen deze, doen. Deze kunnen heel dichtbij komen. Ze hebben bij mij nog niet gespuugd. Ik ben er toch al heel dichtbij gekomen. Oh, dat doen uh, alpaca's ook wel. Ja, ja ze kunnen wel ja. uh, iets spugen, maar het was niet zoals de lama's zelf. Maar dit zijn echt heel mensvriendelijke beestjes. En dat moet natuurlijk wel in dit gebied. Want, ja, het is toch opengesteld opengesteld publiek. En als er mensen hier rondlopen met kinderen... en ze komen dan die uh, alpacas in tegen... en zo zijn dat ze uh, gaan spugen, dat is natuurlijk niet zo leuk. Nee. Dan is de lol gauw over hier. He? He? Is... Heeft u ook wel eens gezien wat ze dan doen... op het moment dat er een vos in de buurt komt? Ja, dat hebben we nee. nog niet kunnen zien. Maar uh, volgens het boekje moeten ze dan gewoon uh, vol erop gaan? Dan gaan ze erop zeg maar hey, dit hey, dat deugt niet. Het is een vors wel en die, die jaagt natuurlijk die lammeren op... Want je voelt gewoon in de kudde zelfs dat de kut rustig is. Ze voelen gewoon, hey, er wordt op ons gewaakt. Het is zo gauw als dan ook een vos en die schapen worden onrustig. En de, de blaren en noem maar op, hey, dan denken ze, hey, dit deugt niet. Er is, is een, een stoor in, in de buurt en dan komt die, komt die in actie. En dan gaat hij naar die vos toe en die vos, wat is dat voor een vreemd schaap? En die komt zelfs naar mij toe en dat heb ik natuurlijk niet meegemaakt. De schapen gaan altijd lopen en nu komt dat schaap naar mij toe. Dat dus, uh, deugt niet, hè. dan gaat hij. Dan gaat hij voor een ander ontbijt. <laughs> dan gaat hij voor een ander ontbijtjes morgens. Maar hoe kom je daarachter dat zo'n zo alpaca dat, uh, dat doet? Nou, wij zijn de eigenaar van deze schapen. We zijn natuurlijk niet van de stad We hebben trouwens inmiddels wel 500 schapen in, in, in Almere voor die, ingezet voor die reuzenbeheerklauw. En die handelt in pezen voor dierentuinen. Dus die reist de hele wereld over. En die was ook in Engeland geweest. En daar had ze ook al proeven gedaan met, met die... Een paar Volgende eigenaar uh, is het resultaat al uh, goed. Proef geslaagd. Ja, proef is al geslaagd, ja. Ja. super. Ja. Dus binnenkort nog meer uh, van deze Zuid-Amerikaanse jongens in nou, de Nederlandse natuur? Vooruit hebben zijn we al, aan uh, de andere kant van meer nog een wijtje. Daar lopen ook twee uh, schapen en daar lopen ook inmiddels al twee uh, beesten bij, die uh, daar de wacht houden. Huh? Ja. Dus uh, het, heeft, het heeft gevolg. Huh? En zo met hun enorme wollige vachten, ja, met we een lange nek, lange benen. Ja, hebben ze ook wel iets schaapachtigs? Ze op ook iets schaapachtigs, ja. ja, ja. <laughs> en, en, ze, en ze worden natuurlijk ook, inderdaad, dat schaap gebruikt voor de wol. Ja. Je, ziet, je ziet soms in Nederland op de markt, zeg maar, op die braderieën, zie je van, die, van die perianen, zie je wel, met die holle truien. En daar komt natuurlijk die, dat wol voor dan, hè? Ja. Dus we willen het ras wel goed in stand houden. Hè? Ja. Zullen we eens een plaatje schieten voor de website, dat de luisteraars zo kunnen zien ja. hoe het eruit ziet? Het lopen nu hier een paar dagen hoe nu al de berenklauwen afgeknappeld worden. Je moet er niet in denken. Zou het lekker vinden? De heren met de schapen. De schapen met de lange nekken. Na Homo Ludens en de duif. Weer een speciaal voor vroege vogels geschreven natuurlied. Omdat de tekst gemaakt is door vader-collega Wietske Loebis. Noemen we het de liedjes van Loebis. Nou is dit niet het liedje van Loebes. Maar vandaag gaan we een lied horen over een van de mooiste zangers van de oceanen. De bultrug die u nu hoort. Een paar weken geleden werd hij nog gezien in het Marsdiep tussen Den Helder en Tessel. Op piano hoort u componist Johan Hogeboom. En achter de microfoon staat Bas Maree. hier komt. Bultrug. Lig je met je zwarte torso, de koning van de oceaan. Zelfs koningen vergeten blijkbaar, zo nu en dan om af te slaan. En nu te midden van journalen van de tv en van de krant. Lig je daar aangespoeld te wezen op het strand. Het volk rukt uit met thee en koffie Er wordt zelfs cake bij geserveerd Het is gezellig, het is gratis Er wordt wat afgeamuseerd En je wordt vastgelegd op iPhone Chapeau, al was je leven kort Je mag toch leien dat zo'n eind een filmpje wordt Beul terug, beul terug in het droge nat. Beult terug, beult terug, bul terug van het wat. Je staardijnt in de witte koppen. Je winnen over in de zon. Gemoedelijk bijna deemoedig met heel je 25 ton. Je verdwijnt stukje bij beetje. Maar je vertrekt geen ene spier. Vandaag ben je verworden tot een souvenir. Een wie een liedje van Wietzke Lubis. Klimaatverandering, voedselcrisis, economische crisis. Alsof dat niet genoeg is, dreigt er nu ook nog een fosfaatcrisis. Het element onmisbaar voor het leven op onze planeet raakt op... en het gebruik ervan neemt toe. Kees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie in Wageningen... en directeur van Watertechnologisch Instituut Wetsus luidt de noodklok. Meneer Buisman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, fosfaat, waar zit, dat, waar zit dat in? Waar vinden we dat? Ja, fosfaat is een onderdeel van het energiesysteem van alle levende systemen. Dus bacteriën, mensen, planten, dieren, overal zit dat fosfaat in je cellen. En zonder dat fosfaat heb je dus geen energie. En uh, ja, iedereen moet dus zorgen dat hij dat fosfaat binnenkrijgt. En uh, op een of andere manier is het dus een anorganische verbinding. Het moet uit de mijnen komen. En als we er dus niet zuinig op zijn... Hè, normaal, vroeger, toen er nog geen mijnen waren, moest je dus continu al dat, uh, zeggen, al dat fosfaat recyclen. En nu uh, hebben we die mijnen. Dan wordt dus op enorme schaal uh, dat fosfaat uit die mijnen gehaald. Ja, en als we zo doorgaan, dan uh, raakt het op. Fosfaatmijnen, en hoe komt dat dan naar boven? Grote brokken? <laughs> ja, dat, dat, uh, dat wordt inderdaad net als kolen. wordt het gewoon als brokken dus, uh, uit, uit steen geslagen en uh, naar boven gebracht. En dan heb je dus een fosfaatverbinding die je dus niet als kunstmest kan gebruiken. Dus het moet eerst nog bewerkt worden voordat je er kunstmest van kan maken. Want daar wordt het hoofdzakelijk voor gebruikt. Ja, meer het, weg het grootste gedeelte van fosfaat gaat naar kunstmest. En dan via uh, plantaardig materiaal uh, krijgen wij het uh, binnen? Ja, dus uh, als je alles wat je eet wat levend is, uh, of het naar vlees is of, uh, ja. uh, of uh, graan of uh, aardappels, overal zit fosfaat in. Ja, ja, want ik zeg plantaardig materiaal, maar natuurlijk ook vlees, want koeien eten uh, ja. planten, plantaardig materiaal en zo krijgen wij het weer binnen. Ja. Dus hier, u zegt het zit in de, het zit in de grond. In, ook in, in, in Mijnen zit het hier uh, onder het kapitaal? Hebben we het hier ook in de grond? Nou, het zijn geen fosfaatmijnen mij bekend in Nederland. Maar we hebben natuurlijk wel zoveel kunstmest en dierlijke mest op onze grond gegooid in Nederland. Dat onze gronden, uh, Aïval aan de bovenkant behoorlijk verzadigd zijn met fosfaat. Ja. Nou, zegt u, en veel meer wetenschappers zeggen dat er, er is een fosfaatcrisis. Wat, nou, er dreigt een fosfaatcrisis. Ja, het wordt crisis, het is dus misschien nogal wat uh, te groot uitsproken... maar hè, het is nog voor 100 of 200 jaar uh, fosfaat in de mijnen. Maar wat je natuurlijk kan voorstellen is dat, uh, dat als er meer mensen komen... heb je meer fosfaat nodig. Maar wat nog veel hè, We gaan van 6 miljard naar 9 miljard zeggen... nou, heb je 50% meer fosfaat nodig. Maar wat veel erger is, of veel sneller gaat... is dat steeds meer mensen rijk worden en vlees gaan eten. En uh, een calorie vlees heeft tien keer zoveel fosfaat nodig als een calorie uh, graan. Dus dan gaat het ineens tien keer zo snel. En als we ook nog biofuels uh, willen gaan maken, hè, dan, uh, dus, dus uh, benzine van, uh, van graan en uh, mais en, en uh, suikerriet, ja, dan heb je natuurlijk nog meer fosfaat nodig. Dus het gaat uh, steeds sneller, zou ik maar zeggen, dat wij dat fosfaat gaan opgebruiken. Dus het wordt tijd dat we daar uh, zuinig op gaan worden. Ja. Het, het klinkt een beetje zoals een tegenstelling, want voor, voor mij is dat het lastig te snappen. Enerzijds is er sprake van een verzadiging in de grond, en anderzijds is er dus sprake van een gebrek. Ja, dat is het, dat is het typische van fosfaat. Als je het dus uh, op de grond gooit of, uh, of, of verspilt in het water, dan krijg je allerlei milieuproblemen. Ja. En, uh, maar dat is wel alleen in rijke gebieden met heel veel veeteelt. Wij importeren dus veevoer vanuit over de hele wereld naar Nederland. Hè, van een veel grotere oppervlak dan wij ooit zelf zouden kunnen maken. En dat wordt allemaal als mest uiteindelijk in Nederland op het land gegooid. Dus hier ontstaat er dus een enorm overschot in fosfaat. Maar je kan je wel voorstellen dat die plekken waar het veevoer gemaakt wordt... die exporteren dus al dat fosfaat in de vorm van dat veevoer ja. naar Nederland. Dus en daar komt dus een tekort. Te weinig is niet goed en te veel ook niet. Absoluut. Ja. En hoe, hoe maken wij nu dan dat cirkeltje weer rond... Want ja. hier, hier zit dus te veel fosfaat in de grond. Daar, in landen waar wij ons veevoer vandaan halen... Brazilië of andere landen... Te weinig. Te, te, ja, te daar hoort. gooien ze dus nu de kunstmest neer. Uh, de, de, de, in mijn ogen het enige duurzame zou zijn... dat wij in Nederland ons fosfaat uit de dierlijke mest weer opvangen... En dat als korrels weer terugsturen naar de landen waar de veevoer vandaan kwam. Dan krijg je een soort uh, systeem wat, uh, wat, wat zichzelf in stand kan houden. Zolang al die fosfaat hier in Nederland in die bodem gedumpt wordt... Ja, dan krijg je hier dus veel te veel en daar uiteindelijk dus te weinig. Ja. Maar is dat een optie dan? Zouden we dat hier kunnen ja, recyclen om het even simpel te stellen? Ja, er zijn, nu we al die mestvergistingen aan het bouwen zijn... en ook er steeds strengere fosfaatwetgeving komt in Nederland... Uh, mag je dus steeds minder mest op het land brengen vanwege de fosfaat. Als, we dus, als je dus in staat zou zijn dat fosfaat uit die mest te halen... zou je dus weer meer mest op het land kunnen brengen. Nou, en dan, ja, de makkelijkste manier om het fosfaat uit mest te halen... is uh, in de vorm van korrels. En dan heb je dus de mogelijkheid om het uh, terug te brengen. Het ja. probleem alleen, is dus de korrels die we nu kunnen maken... dat is niet echt een, ideaal, uh, een ideale kunstmest, er zitten uh, te veel magnesium in... En uh, ja, dat is nog iets voor de toekomst om, uh, om te ontdekken hoe je dus een uh, betere kunstmest uit mest kan halen. Ja, heel even. Het, het gaat heel snel. Ja, ik, ik heb al, uh, in, ik geloof in de, in de tweede liet ik al schij kunnen vallen, hoor. Dus daarom, ik, ik ben ik niet zo heel snel. Ik heb het nooit vlak. gehad, nee. Um, wij uh, koeien die poepen installen, dat, dat, dat mest wordt verzameld. Een deel daarvan mag uitgereden worden op het land. Ja, ja nu nog bijna alles, maar dat mag, dat wordt er steeds minder want we willen niet dat er zoveel fosfaat in de grond komt. Precies. Wat, is daar, wat is daar slecht aan? Nou, Dat fosfaat dat gaat dus in het grondwater. En via het grondwater komt het weer in de rivieren en in de meren. En daar veroorzaakt het dus uh, algenbloei. De, de groene IJsselmeer, zou ik maar zeggen... dat, dat uh, wordt grotendeels vers, veroorzaakt door, uh, door het fosfaat. Ja, het is allemaal te, te vruchtbaar. Het is dus ja. te veel voedsel. Precies. Ja. Um, nu zegt u van nou, als we veel van dat fosfaat uit die mest kunnen halen... mogen we meer mest op het land gooien? Ja, Waarom zouden we, maar maar dan, is, dan is eigenlijk het voedselrijke deel eruit gehaald. Ja, daar zit er nog steeds meer er genoeg in. Uh, maar hè, omdat er dus nu een overbemesting aan fosfaat is... Ja. dat betekent dus als je dus minder fosfaat erop gooit... dan is er dus nog steeds genoeg fosfaat. En als je die fosfaat er dus uithaalt... tenminste, dat zou mijn duurzame droom zijn... <lacht> dan uh, zou je dus op een gegeven moment... zou je dat dus terug kunnen brengen naar de landen waar het vandaan kwam. Ja. En waarom, uh, waar, waarom is dat zo lastig? Waarom gebeurt dat dan niet? Nou... Uh, uh, ja, dat, dat, zijn, dat zijn dus technische redenen. Hè, dat we nog niet goed weten hoe je nou kunstmestkorrels kan maken uit mest. Maar er zijn ook uh, wet, uh, wetten zou zeggen, die alles wat uit mest komt nog steeds als mest zien. En uh, ik heb begrepen dat daar nu wat aan gedaan wordt. Dus als je het nu zou willen, zou het dus nog niet eens mogen. Hè? Dus dat, uh... Maar dat is toch absurd. Daar dreigt een fosfaat tekort. Uh, fosfaat komt er niet bij. Uh, het zit in die mijnen. We, we halen het eruit. Op is op. Ja. O, op is op. Het, het stroomt uiteindelijk naar zee uh, en daar, daar uh, verdwijnt het, daar kunnen we het niet uithalen. En wij hebben heel veel mest met fosfaat erin en we mogen het niet, want daaraan zouden boeren dus kunnen verdienen. Ja, of je er aan kan verdienen, weet ik niet, want er uithalen kost ook geld natuurlijk. Maar uh, ja, daarom, dat is denk ik ook de reden dat er nu wat aan gedaan gaat worden. Ja. Ja. U zegt, hoewel u het woord crisis niet in de mond wilde nemen, maar dat doen wij lekker wel. Die fosfaatcrisis is een belangrijker probleem nog dan het klimaatprobleem. Waarom? Ik heb, nou, niet zozeer belangrijk, maar als je tegenwoordig het woord duurzaam zegt, dan begint iedereen meteen over CO2. Ik zeg duurzaamheid, dat gaat over veel meer dingen dan alleen CO2. En fosfaten is daar dus een van de voorbeelden van. Ja, maar is het probleem echt groter? Nou, als je, kijk... Uh, als er fossiele uh, energie op is, dan kun je altijd nog met zonne-energie verder. Hè? Er, zijn, er zijn alternatieven voor. Maar als fosfaat op is, ja, dan is er dus geen eten meer. En zonder eten, uh, hè, dat lijkt me toch een stuk urgenter uh, dan dat er geen CO2 meer is. Ja, het lijkt me ook niet heel prettig. Nou, nou, nou bent u ook directeur van het uh, Watertechnologische Instituut Wetsus. En uw bedrijf is bezig met dat, dat fosfaat uit mest halen. Hè? Kunt u nou eens heel simpel proberen te omschrijven hoe, dat, hoe je zoiets doet? Je hebt een hele grote koeienvlaai... Ja, is een, is een watertechnologieinstituut en wij kijken dus naar afvalwater en niet naar mest. U had het uit water, ja. En, maar goed, in mensenpoep zit natuurlijk niet zoveel fosfaat als in, als in koeienpoep. En uh, alleen, wij spoelen het allemaal door met de wc. En dan uh, komt het dus bij de rioolwaterzuivering in een hele lage concentratie. En dan heb je het over uh, een paar milligram per liter. En uh, nou, een liter is een kilo. Hè, dus, en een milligram is dus een miljoen keer zo weinig als een kilo. Dus dat is dus heel weinig. En daar moeten wij dus op een of andere manier uithalen. En nu wordt het vaak op een manier uitgehaald dat je er niks meer mee kan. En wordt het dus nu gestort in de mijnen van Oost-Duitsland als uh, chemisch afval. En uh, wij proberen dus een manier te bedenken dat je dus bij die hele lage concentratie tot fosfaat kan terugwinnen. En ook nog in een vorm dat je net weer als kunstmest kan gebruiken. En dat, uh, dat kunnen we dus nog niet. Nee, en betaalbaar, dat is belangrijk. Want u zei er straks van het is verschrikkelijk duur om zoiets te doen. Ja, en dat is wat we natuurlijk uh, altijd vergeten. Wij betalen met z'n allen ongeveer uh, 80 euro per persoon. Hè? Dat het waterschap een heel jaar lang uh, voor één persoon dus het water zuivert. Nou, Als je dan uh, nagaat dat we 127 liter water per dag uh, door, door, door ons riool uh, laten weglopen... Daar moeten we dus voor 80 euro dus, uh, een ongelooflijke hoeveelheid water schoon zien te maken. Ja, dat is, daar is natuurlijk maar heel weinig uh, wat daar voor over is om fosfaat terug te winnen. Maar dan is het een lastig probleem, want u zegt er is nog voor 100, 200 jaar fosfaat. Er komen steeds meer mensen op de wereld, steeds meer mensen gaan vlees eten. Ook al proberen we het wat te minderen, maar toch. Um, fosfaat komt er niet bij. Het is verschrikkelijk duur om het eruit te halen uit poep en water. En u kunt het ook nog niet eens. Wat, wat is nou de oplossing? Stoppen ja. met vlees eten. Nou, het, is, het is niet helemaal waar dat we het niet kunnen. We kunnen op dit moment, uh, 25% van het Nederlandse fosfaat wordt gebruikt als fosforerts. Dat is dus een andere vorm van fosfaat uh, in, in, de, in de fabriek in uh, Zeeland. Maar ja, die fabriek maakt een beetje de fosfa voor heel Europa. Dus dat is een typisch Nederlandse oplossing. Maar dus, hè, dus er, er is in Nederland sprake van recycling, maar helaas nog niet voor kunstmest. Ja, en de oplossing is dus uh, meer onderzoek doen. Meer onderzoek. En, uh, en uh, slimmere technologen opleiden. Innovatie. Is er, geen, uh, heel kort hoor, is er geen alternatief voor fosfaat? Nee, voor fosfaat is er geen alternatief. Zonder fosfaat is er geen leven. Ja, er is wel eens gedacht, uh, een tijdje geleden... dat uh, Arsene in de plaats van fosfaat zou kunnen komen. Maar ik uh, raad toch mensen niet aan uh, om dat uit te proberen. Ja. Goh, ja, ja, Toch een beetje een doemscenario, als ik nou. het zo hoor. Nou ja, dan dus heb je tenminste nog eens een ander doemscenario... dan het klimaat. Uh, ik zeg maar. zou het toch gewoon crisis noemen, volgende keer, als ik u was. Maar goed, meer onderzoek. Meer uitzoeken. Precies. Ja. Uh, Kees Buijsman, heel hartelijk bedankt voor uw komst naar uh, het kapitool. Kees Buijsman is hoogleraar biologische kringlooptechnologie. Daar weten we nu iets meer van in uh, Wageningen... en directeur van Watertechnologisch Instituut Wetses. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Volgens Weekblad Elsevier is de slechtste en lelijkste gemeente van Nederland om te wonen... het Groningse Bellingwedde. Maar daar is deze mevrouw, en deze mevrouw die is er trouwens ook, het totaal niet mee eens. Goedemorgen, Anke van Voorthuizen in Bellingwolde. Dat is volgens Elsevier de slechtste gemeente van Nederland. Toch zit ik nou aan de ontbijttafel te kijken naar een familie Wielewalen, die tussen de twee wilde kersenbomen in, in de weer vliegt. Bellingwolde. Ja, de dus plek wilde. is Bellingwedde. Je kan in Wedde wonen oh. en Bellingwolde in naar... um, een gemeente. Wij van Vroegevogels proberen op onze manier bij te dragen aan een duurzame toekomst. Maar er is nu ook een boek verschenen met dat doel: Duurzaam Denken Doen. U kunt dat boek winnen door mee te doen aan een quiz op onze website. Ga naar vroegevogels.vara.nl en beantwoord de vragen van de Duurzaam Doen Quiz. En op onze site vindt u ook alle informatie terug over deze uitzending. En er staat ook een filmpje van die knoflookpadden die zijn uitgezet in Limburg. Uh, blijf insecten tellen en meld ze dan op uh, splashteller.nl. Heel belangrijk. Zeg uh, menno Bentveld. Zeg je nou mm. alpaca of uh, alpaca? Uh, ik zeg alpaca. Ik zeg ook alpaca.